Hij lag begraven in de diepte, verborgen rijkdom in de grond. Een schat van onbekende waarde voor degene die hem vond. Hij lag begraven in de diepte, als mens zoon en zoon van God. Hij wees de weg naar waar hij komt, die in hem gevonden wordt. Wat verborgen was, is bekend gemaakt. Het geheimen is ons leven waard. Wie naar Jezus zoekt en gevonden wordt. Het lijkt onzichtbaar en verborgen, maar ligt nu binnen ons bereik. Wie durft er alles op te geven voor het hemels koninkrijk. Maar Jezus zoekt en gevonden wordt in vleugde in de schat.